En dan en welkom bij weer een uitzending van Goolse Kringen. Het programma waar je de radio en nu ook de tv voor aanzet. Het programma staat onder redactie van Els van Kemenade, Dimfie van Loon, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Loonen, Bernhard Robbe en Norbert de Vries. En vanavond is de presentatie in handen van Norbert de Vries en Gerard de Groot en de techniek in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. Vijf gasten, en dat hadden er meer kunnen zijn als het onderwerp van, uh, waar we mee gaan beginnen zometeen. Als dat niet een onderwerp was geweest... dat enige relevantie had... namelijk als er meer vrouwen in de gemeenteraad hadden gezeten... dan hadden we dit item niet op de agenda gehad. Dus het eerste item gaat over vrouwen in de gemeenteraad... met drie raadsleden... Marij de Groot, Lieselot-Franse-Dumain en Pernel Kriens. En daarna schakelen we over naar de scouting... die ook binnenkort in de gemeenteraad komen... omdat zij hun gebouw gaan kopen... maar ze zijn ook van alles aan het doen wat we willen weten... En we praten erover met Gijs van der Wielen en Jasper Snels. Maar zoals gebruikelijk beginnen we met wat was er in het nieuws, in Goorlen en in de wijde wereld. Want wij worden beluisterd tot in Nieuw-Zeeland, heb ik uit betrouwbare bron vernomen. Lieselot mag ik met jou beginnen? moet ik dit even draaien, denk ik. Hè? Ja. ja. <kijst> um, nou ja, wat mij opgevallen is, het is geen lokaal nieuws, maar een heel klein berichtje. Dat er uh, zondagavond op Twitter een, uh, een uh, soort van... Uh, explosie geweest is aan discussies over uh, jongeren die niet naar de stembus gaan. En dat er een initiatief is ontstaan. Hoe ze dat precies gaan vormgeven, dat is nog niet bekend. Maar um, er zijn een aantal uh, journalisten en ook nog een aantal tv-makers... die daarop ingesprongen zijn in, die Twitter, uh, in dat Twitter-verhaal. En uh, ja, die willen daar dus een initiatief voor ontplooien... dat er meer jongeren in maart uh, voor de Tweede Kamer... Uh, het hokje inlopen om hun stem uit te brengen. Het zijn 850.000 jongeren die voor het eerst mogen gaan stemmen. En dat is natuurlijk best een heel aantal. Ze zijn niet gelieerd aan een bepaalde partij of kleur... maar het is vooral om te motiveren dat jongeren ook echt in beweging komen. Dat viel mij op in het nieuws. Nou, en Marijn, wat viel jou op? Wat mij opviel, ja, ik weet niet of het opvallen het juiste woord is... maar wat voor mij toch... En voor Goorland, denk ik ook. Het belangrijkste nieuws was is dat Pieter Dirk Stuurman... van het ene moment op het andere van een gezonde man uh, overleden is. Uh, zeer plotseling. En die is meer dan zeven jaar voorzitter geweest van Stichting Jong. Dus die heeft echt aan de wieg staan met, uh, bij de oprichting van Stichting Jong. En daar, toen was ik wethouder en daar was echt een hoop uh, trubbel. En... Uh, Behalve dat hij een hele goede huisvriend was, was dat voor mij echt het nieuws dat uh, alles weer eens uh, relativeerde waar we ons over opwinden. Zo ben je er en zo ben je er niet meer. Maar ik vind het wel uh, uh, behoorlijk dramatisch en uh, ik moet zeggen Stichting Jongens goed vertegenwoordigd bij de uh, herdenking. Maar uh, dat was voor mij eigenlijk het wereldnieuws. Ik snap het. Bedankt. Ja, het wereldnieuws voor mij uh, was nog steeds de verkiezing of de verkiezing in Amerika natuurlijk en de benoeming van uh, Donald Trump. En ik weet niet in hoeverre dat we dat hier ook nog gaan voelen, dus uh, dat uh, zal de toekomst uitwijzen. Wat ik wel heel erg vind is dat, uh, dat hij iedereen over één kam scheert en uh, ja, dat, dat belooft nooit veel goeds, denk ik. Verder, toevallig ben ik deze week ook heel veel bezig geweest met Stichting Jong, omdat uh, ja, Back to Basics morgen wordt uh, behandeld... En dan ging het over aanbesteden en moeten we ja, partijen als Stichting Jong aanbesteden, ja of nee? Uh, daar gaan we morgen niet over beslissen, heb ik vernomen, maar uh, dat komt nog uh, uh, volgende raadsvergadering aan de beurt. Dus uh, dat houdt het even. aanbesteden of alleen voor, uh, voor Stichting Jong? Uh, nou, alle, uh, ja, daar zijn de meningen nog over verdeeld. Oh. Voor mijn gevoel hoeven we niet aan te besteden, maar uh, ja, we gaan dat verder onderzoeken. Maar is dat geen idee om dat dan in de Raad te bespreken? Of moet het er eerst eens zijn en komt het dan in de Raad? Het komt ook in de Raad. Ja, als we het erover eens zijn. Nee, nee. nee het de discussie komt... zou in de Raad moeten ah. komen. Ja, maar ja. die komt nog in de Raad. Want okay. we gaan nog uh, een extra commissie welzijn uh, hierover uh, hieraan besteden. En daarna wordt het natuurlijk weer in de Raad uh, behandeld. Ja. Nou, we wachten af, En ik neem aan de Stichting Jong ook. Ja, wij gaan door. Mijn nieuws was wel wat uh, lokaler. Ik las uh, vandaag in het Brabants Dagblad dat uh, de hoek van de Kalverstraat uh, gebouwd gaat worden door, uh, door leijakkers. En dat daar uh, die tuin voor weg moet. Ik vind het op zich wel jammer, want er zijn mensen heel enthousiast voor geweest om die uh, tuin te uh, creëren. En uh, nu komt er weer een, uh, een appartementencomplex en uh, weer een winkelunit. Terwijl we zoveel leegstand al hebben, had ik het uh, Vond ik het eigenlijk wel prima dat daar een, uh, om die tuin verder tot ontwikkeling te brengen. En dat uh, een stukje groen uh, in het uh, dorp uh, mis, staat helemaal niet hier. Dus uh, dat was toch eigenlijk mijn nieuws. Ik vind het heel jammer. Nou Marij, dat moet je goed doen. Huh? Nou, het grappige is dat de wethouder uh, buitengewoon zorgvuldig is geweest... en ons enige tijd geleden al gewaarschuwd heeft... dat het eraan zat te komen. Niet met details van uh, wie en wat. En... Uh, wij zitten niet voor niks in die tuin. Dat initiatief heb ik niet voor niks getoond. Omdat ik inderdaad ook vind... dat het ook in het stedenbouwkundig concept... prima zou passen als daar een mooi groen stedelijk parkje zou zijn. Maar de eerlijkheid gebiedt me om te zeggen... dat we ons ook aan afspraken moeten houden. We hebben daar met de gemeente een overeenkomst. En die heeft er een overeenkomst met de woonstichting. Dat wij inderdaad die tuin mochten uh, ontwikkelen... op condities dat we eruit zouden gaan als er een bouwer kwam. Dus ik vind het ook niet, niet, niet netjes om dan nu actie te gaan voeren van de tuin moet blijven. De wethouder heeft wel gezegd, toen we onze weemoed erover uitspraken, die heeft wel gezegd, heb je nog andere ideeën, want dan kun je jullie bankje verplaatsen, weet je wel. en we hebben ook een reedschapskast. Mm -hmm. En ik moet zeggen, daar heb ik wel ideeën over, want ik denk dat tussen de speelplaats van de Wildert en de, het Kerkhof, dat je daar een hele mooie stadstuin kunt maken. Maar dat weet de wethouder nog niet dat ik dat vind. Nou, bij deze Maar waarom niet op het plein? Uh, daar is al een grasveld. Ja, een grasveld. Ja, uh, vroeger was daar een, een, een aangenaam geheel, maar dat, ja. uh, daar zou ik niet aan durven komen. Want dat is heilig parkeren met steen en uh, een kunstwerk met speeltoestellen. Daar zou ik niet aan durven wijzen. En weet Frans al dat je weer met een nieuwe tuin komt? Ik vrees dat Frans een contract als eindig beschouwt. Komen we ook op terug? Ja, goed, ik had een, ook een klein positief uh, Goorles-puntje. Uh, Net voordat ik hier naartoe kwam, uh, las ik op Facebook dat uh, Noortje en uh, Brechtje. De... Wederom. Sorry, ja. <laughs> ik stel je blijkbaar in mijn nieuws. Moet ik in godsnaam? Maar nu, nu, nu, nu weet ik ja. het niet meer. Wederom uh, dubbel uh, Nederlands uh, kampioen zijn geworden, zowel op de technische als op de vrije kuur. En Noortje en Brechtje zijn ook alle twee oud-leden uh, van de scouting, jeugdleden van de scouting oh. geweest. Dus een uh, stukje Goorles en verenigingstrots voor deze twee. Uh, Sportvrouwen. Kijk, ja, dan weten we meteen waar we het straks over gaan hebben. Huh? Hoe kun je kampioen worden? bij de, de scouting. scouting. Ja. Ja? ja, Norbert? Het vertrek van Paul Cornelissen. Uh, uh, ja. ja. Ik zag het in de tikker hieronder. Dus ik had al gauw een nieuw onderwerp. Uh, dat is toch wel buitengewoon jammer. Want uh, vriend en vijand, uh, ik weet niet of hij veel vijanden had, maar vriend en vijand zijn het erover eens dat het een geweldige directeur is geweest. En uh, we hopen maar dat zijn opvolger uh, nou, uh, het even goed uh, zal doen. Ja. Dat was uh, mijn bijdrage. Die nou, heeft natuurlijk het voordeel dat het bedje iets meer gespreid is dan toen Paul kwam. Ik denk dat je dat toch wel zo ja. zou kunnen zeggen. Hè? De relatie ja. met de gemeente is toch aanzienlijk uh, beter geworden. En ik denk dat dat ook voor de nieuwe directeur toch meer de steun in de rug uh, dan een blok aan het been uh, zal zijn. Tenminste, daar ga ik maar vanuit. Want anders zitten wij hier ook een probleem te hebben. Ja, ja. Absoluut. Nou, ik had een bruggetje naar het, naar het eerste onderwerp. Nieuws? Ja, nou, dat, dat moet nog nieuws uh, worden, want over uh, 42, 52 uh, minuten begint een uh, mini-symposium. Waar de dames uh, gezegd hebben, wij moeten op tijd weg, want daar, uh, daar willen we bij zijn. Uh, over uh, georganiseerd door uh, de actie, mag ik het wel noemen, of de actiegroep, heel gore stemt. En... Uh, Samenwerkingsverband van dezelfde palkunnen met de bibliotheek en het KVG. Met als programma een burgemeester die een inleiding houdt. Dat vond ik nog een beetje vaag, als ik heel eerlijk ben. Een inleiding hoort toch ergens over te gaan, maar dat zullen we dan nog wel horen. Dan de griffier van de, van de raad over belang- en pijnpunten van democratie. Maar het derde onderwerp was wat mij uh, deed denken: misschien is dat ook wel leuk om dat hier uh, aan bod te laten komen. Dat is een Nijmeegse hoogleraar, Monique Leijenaar, die heeft een boek geschreven over alle, maar liefst, 33 vrouwelijke ministers die we sinds Marga Klompé hebben gehad. Mijn conclusie is, vrij laag aantal, zou ik bijna denken, uh, nog geen 20% van, uh, van het aantal ministers dat er sinds 55, 57 dat ze minister is geworden uh, waar toch in, in ieder geval de Universiteit van Tilburg een Marga Klompezaal uh, aan heeft gewijd. Dus ze is in ieder geval niet, uh, niet overal uh, vergeten. Uh, en toen dacht ik, en inderdaad halen we ook uh, met hangen en wurgen 20% vrouwen uh, als raadsleden. Dus laten we daar maar eens over uh, gaan hebben. Wat is er nu zo bijzonder aan vrouwen in de raad dat ze... Zulke pareltjes moeten zijn van, van schaarsheid, eh, zou ik bijna zeggen. En, en wat ambieer je eigenlijk? Is dat gewoon raadslid? Of is er iets specifieks van eh, vragen, belangen van vrouwen hebben toch een extra eh, reden om, om, dat ik in de raad wil gaan? Dus is er een andere motivatie dan mannen, zal ik maar zeggen. Zullen we eens beginnen met Lieselot. Want jij bent nog niet zo lang in de Raad, uh, volgens nee. mij vergeleken bij nee. de andere twee. Nee, uh, net zo lang als uh, Panel. Die uh, is tegelijkertijd uh, met mij uh, begonnen in de Raad. We zijn overigens begonnen met meer uh, dames. Ja. In totaal, uh, als ik me niet fris, met vijven. Ja, zes. VVD. Ja, ja, zes. Maxime Vonk hebben we. Ja, uh, ja, die, en José Appels. En José Appels. En dan... Um, wij en, de en, de en de boren. boren. Ja. En die was verinderd vanavond. Hadden we ook nog een vrouwelijke burgemeester op dat moment. Toen wij zijn gestart. Dus toen was de, was de verhouding best aardig. Qua vrouw man. zeg Maar, maar um, ja, dat is inderdaad wel minder geworden. En ja, waar dat dan precies aan ligt. Dat kan ik eigenlijk niet uh, echt de vinger op leggen. Dus, uh... Nee, maar het zijn natuurlijk altijd individuele redenen die begrijpelijk zijn. En toch mm. werkt dat zo uit dat als groep je toch denkt van, hé, het valt op. Ja. Maar is nou, het... Ik, sorry, maar ik denk, Lieselot, als jij niet met voorkeur stemmen was uh, gekozen, was er helemaal geen vrouw bij uh, lijst rio geweest. Nee. Klopt dat? Dat klopt. Maar dus ja. Ik ben blij dat jij, uh, <laughs> ja. blijkbaar, zien mensen jou als vrouw ja. toch als uh, toegevoegde waarde. Was, was dat bij jou vraag ook vraag niet? Is, oh? Hebben ze op haar gestemd omdat ze een vrouw is of omdat ze slim en snel is? Ja, allebei. De tweede, dus. daar ga ik zonder meer van uit. Maar is het belangrijk dat uh, er uh, 50% vrouwen in de raad zitten? Is dat belangrijk? Ik denk dat het wel belangrijk is. Want we hebben het over een afspiegeling van de samenleving. Maar moeten dan ook niet uh, 40% uh, oude van dagen in de raad? Mag ik het eens omdraaien, Norbert? Nee, nog niet. Nog lang niet. Norbert, als er 80% vrouwen in de raad zaten en ja? overal maar 20% mannen, zou je dat niet vreemd vinden dan? Uh... Oude Vandaag zijn het sowieso, we zijn 50-plussers bij Nee, ik bedoel echt 65-plussers uh, zijn er niet zoveel in de raad. Maar misschien, misschien is dat ook vreemd, ja. Dat, ja, uh, ja wel. Ja. Nee. Maar dat idee, ik wil het toch nog maar even zeggen, van, moet de raad een, een, een, een afspiegeling zijn van de gehoorlijke samenleving? Daar moet, dat kun je niks, dat moet. Dat zou en moeten er dan ook een paar ja, idioten erin? Wat moet er dan? Moeten er dan ook een paar idioten in, bijvoorbeeld? Nou, dat zit gewoon ja, die die al in het, in het systeem. Die, maar dat, <laughs> ja. de, ze afficheren zich niet dat zo Ze zetten nooit op een lijst. Ik ben de, idioot, lijst nummer één. Maar ik vind niet dat je moet zeggen... Er moeten vrouwen, omdat er vrouwen moeten zitten... Het moet een afspiegeling zijn, sowieso. En wat ik wel wil zeggen is... Maar dat is persoonlijk... Ik persoonlijk zit niet in de raad om vrouwenzaken te behartigen. Ik denk wel... ...dat vrouwen een ander type benadering hebben... ...en dat vrouwen minder... ...en ik denk dat daar het verschil in zit... ...waarom minder vrouwen in de politiek zitten... ...dan in andere sectoren... ...bijvoorbeeld, waarom is heel de zorg... ...gefeminiseerd? Vroeger was alleen het voetbalonderwijs. Voetbal, ...onderwijs. U weet als geen ander dat het onderwijs... ...hoe meer vrouwen er komen... ...hoe minder aanzien het krijgt... ...hoe minder betaald wordt... ...dus zijn laagbetaalde, verzorgende uh, zaken... ...daar zitten de vrouwen... ...de medische sector feminiseert helemaal. Uh, uh, uh, uh, hoe komt dat? Omdat dat toch een stukje uh, zorg is. Vrouwen, uh, de echte harde carrière voor mannen is er een beetje uit. Uit de zorg. Hoewel mensen er anders over denken. Dus ik denk persoonlijk dat uh, mannen toch meer neiging hebben... tot geldingsdrang en uh, grote carrière. En vrouwen over het algemeen, die hoeven niet zo nodig op de apenrots te zitten. Nou, die willen wel zaken een, bereiken. Een tweede belangrijke reden is waarom het onderwijs... en uh... En de zorg feminiseert. En dat is denk ik omdat er heel veel deeltijdbanen mogelijk zijn in die sectoren. Dat zie je ook in gemeenteland. En aangezien de vrouw toch vaak degene is met de minste aantal uren en de meeste zorg... gaan ze dan kiezen voor een deeltijdbaan. En dat is ook heel makkelijk om dat in het onderwijs en in, in, bij de gemeente en in het ziekenhuis te doen. Maar de raad is ook een deeltijdbaan. Dus dan maak, dat is het niet... maar het is wel... Uh, ik denk dat het echt een aspect heeft van... Uh, toch een soort van... vrouwen, als jij het goed kunt... Uh, dan vind ik het te lang best. En de vrouwen hebben iets minder neiging, denk ik... om uh, op de voorgrond te treden... en lawaai te maken. Maar, maar ik wil wel nog even iets zeggen... want de raad is een deeltijdbaan, zeg je Marije. Maar het is wel een baan die je naast je gewone... Ja. voltijdbaan nog doet. Ja, dus... Ja. En ik werk zelf, naast dat ik in de raad zit, werk in de transportwereld, in de transportsector. En daar is het dus inderdaad omgekeerd. Dat is echt, dat is echt nog steeds een mannenwereld. En er zijn maar weinig uh, dames, nou zit ik uh, op, uh, uh, op de communicatieafdeling, daar zie je dan weer meer vrouwen. Maar als ik kijk naar echt het, uh, tra de transportwereld op de vloer en, en, en in het management, dan zijn dat over het algemeen alleen maar mannen. Maar dat bevestigt toch dat je bevestigt. Zegt, ...mannen en ja, vrouwen zeker. zitten anders in elkaar. Ja, die hebben plot. andere type uh, prioriteiten. Ja. Is, is een vrouwelijk raadslid... Uh, ...opereert die anders dan een mannelijk raadslid? Ja, ik denk het wel. Kun je daar eens een voorbeeld van geven dan? Nou, laat ik eerst aan op. <laughs> dat vind ik flauw. Doe oh, zo. Ja, <laughs> nee, maar ik, ik, Omdat jij een voorbeeld in je hoofd hebt meteen. Want anders nee, zeg niet je dat direct. niet. Nee, niet direct. Maar ik denk dat vrouwen... Uh, maar ja, ik heb natuurlijk wel een buitengewoon beperkte scope, hè? dat begrijp ik natuurlijk wel. Ja, ja. Ik ken er maar één, een beetje, mini. Uh, nou, dat vrouwen toch proberen uh, uh, mensen bij, uh, de fractie, de partij, uh, bij elkaar te houden. Wat dus niet altijd lukt. Hoor. Maar je probeert toch een soort cementachtig te volgen, vormen. En ik denk dat mannen meer op onderwerp hun ding, en dat is het. Hij zoeken meer de verbinding. Bedoel. Ja. Denken jullie dat alle drie? Ik, ik denk vind niet. het hoogst curieus. Maar denk ik denk niet dat het... dat voor alle vrouwen geldt. Nee, maar, uh... nee, maar ook nee. niet voor alle mannen. Nee. Aan de nee. Kant. Maar is dat goed voor de gemeenteraad? Ik denk het wel. Nee, we hadden het er net even over... bij wat is er in het nieuws. Hmm. In hoeverre moet je van tevoren... al verbinding gezocht hebben... afstemming bereikt hebben. Of kun je niet met name naar... ...naar kiezers, naar, naar bewoners... ...van het dorp, toch wat helderder maken... ...waar tegenstellingen liggen... ...waar compromissen gesloten... ...worden. Je ja, dat, ook weer dus een publieke wat, discussie. Ja? Ja. Ja, dat, en, en als je dan... te veel verbindende vrouwen hebt, kun je dat misschien kwijtraken... Nee. ...waardoor je ook interesse in... ...politieke besluitvorming kwijtraakt. Nee, ik denk dat... Uh, ...de vrouwen onderling het zelfs... ...leuk zouden vinden. Ik denk dat het... ...gevoelen is... ...dat men uitwisselt, maar... Het systeem, dat is een beetje flauw, dat ik me achter het systeem verschuil. Maar het systeem is nou eenmaal vrij strak. Ja. En dat wil zeggen, en dat vind ik heel vervelend. In de commissie worden er uh, wat gekeken en gedaan. Men houdt de kaart op de borst. En in de raad komt men eigenlijk zelden, als jij een ander standpunt hebt dan ik. Maar ik heb thuis dit al bedacht. Nou, uh, dan ben je wel een rare draaier als je nog omgaat, bij wijze van spreken. En dat vind ik jammer. Want ik vind, je moet ja. naar elkaar luisteren. Maar dat gebeurt te weinig. Iedereen komt toch met zijn eigen ja. ding. Het zou meer een ja, maar dat, open discussie moeten zijn. Ja. Maar, maar dat ligt toch niet aan het systeem. Dat ligt toch aan de raadsleden zelf. Dat ja. ze zich zo gedragen. Uh, wat, wat verhindert jou nou een eigen mening te hebben? Of, uh, of worden ze dan boos bij, uh, bij jou in de partij? Nee, nee, nee, nou, nee. Nee, maar als je. Uh, nu al, probeert nu. Ik vind het heel lastig. Want soms krijg je als je wat zegt. Sommige mensen vinden dan. Uh, uh, uh, uh, dat is wel een nou, vraag laatst ook zei iemand, dat is een suggestieve vraag er was dus een poging van over van ander niet onze club maar een, een poging om een onderwerp op tafel te krijgen, die kreeg prompt te horen van iemand van de coalitie die zag zijn wethouder en die zei, dit is een suggestieve vraag was, en toen dacht, ja jongens, zit hier nou met, met naaimeisjes of hoe zit dat want dat is dan eigenlijk een beetje bescheiden persoon die dan publiek zit, die zo'n frontale aanval krijgt, ja, die duikt. Ik heb ook een grote mond, maar als ze mij frontale aanvallen, nou dan, uh, tenzij ik van tevoren heel goed van tevoren bedenken van wat er allemaal zou moeten. Maar als ze jou ineens aanvallen, de meeste mensen, uh, nou, dat soort dingen, vind ik, zouden niet moeten kunnen, maar dat gebeurt wel, want er zijn mensen die vasthouden aan het strakke stramien. Ja, maar daar moet je dan maar wat maar aan doen. Maar dat is denk ik meer denken. de politieke cultuur dan het feit of je nou, een, een, Het is niet specifiek kun je een, zeggen. Nee, precies, ja. ja. En wie heeft die cultuur en, en wie... uh, tot nu toe gemaakt? Ja, dat zullen wel weer mannen zijn <lacht> <lacht> Nou, onze burgemeester was vrouw en die, die was ook redelijk rolvast. Die, ja, ja, die was ja, redelijk rolvast. Ja, ja. uh, met ja. respect. En nee, dus maar kijk, ik kon nog uit de tijd dat uh, de raadsvergadering op dinsdag uh, of tot één uur duurde, of om, half, om elf uur gezegd, laten we morgen maar doorgaan. Uh, ik kan me goed voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, misschien is het wel verstandig om iets ietsie, uh, efficiënter te besluiten. Uh, en op hoofdlijnen, maar ik heb nu echt het gevoel gekregen dat er te veel in commissies, wat toch in principe voorbereidend uh, zou moeten zijn, wat vroeger altijd een adviserend karakter had. Nou dat je dan in de raad niet nog even herhaalt wat je al eerder gezegd hebt om te laten weten dat je iets gezegd hebt. Maar dat daar nog een open discussie over. Eh, is. Het is wel leuk is. dat je het opmerkt, want het is wel een onderdeel wat in, het, in de agendacommissie... wat dan een soort uh, ja clubfractievoorzitters en ja, die, andere... Die, die kaarten ja. het uh, af. We hebben het wel over gehad, omdat wat jij zegt, dat is natuurlijk waar. En uh, er gebeurt eigenlijk veel te weinig. Er gebeurt eigenlijk zelden iets. Een enkele keer, nou ik had bijvoorbeeld zelf... toen de bakertand voor de zomer aan de orde was... toen dacht ik, potverdorie... Zal het niet gebeuren. Maar dat is eigenlijk meer een uitzondering. En daar waren mensen dan onrustig van. Want het vervelend is ook dat bijvoorbeeld iemand het persoonlijk neemt. Bijvoorbeeld een wethouder, als zijn voorstel het niet haalt, ziet het als een persoonlijk verlies. Ja. Dan denk ik van, ja, kan jou dat schelen? Je doet je best. Je hebt goede argumenten. Je luistert naar elkaar. Heb jij beter? Dan denk ik, ja. Nou, dat gebeurt er weinig. Ja, dat was ook een mannelijke wethouder. Ja. Ja. Dat, was, dat was een toeval. Ja. Nee, dat was geen toeval. Dat, dat tenzijde. Ja. <laughs> dat was niet. Nee, maar vanavond is dus, kijk, het overkoepelende thema van waaronder vanavond een bijeenkomst is, is heel gore stemd. Ja. Uh, en dat lijkt mij ook te maken te hebben met interesse in de politiek, in de lokale politiek. Doet het ertoe waar het over gaat in de gemeenteraad, in de besluitvorming? En doet het ertoe of je daar als burger nog enig invloed op uh, kunt uitoefenen? Bijvoorbeeld doordat raadsleden heel herkenbaar een bepaalde positie uh, innemen en ergens voor... Blijken te staan. En ik geloof onmiddellijk dat ze ergens voor staan. Maar blijkt dat voldoende? Uh, met name in de Raad. want dat is, bedoel, Commissies ga ik toch niet vanuit. Dat mensen nu voortdurend bijhouden. Wat er in commissies gebeurt. Je zou toch verwachten dat dat. Uh, eerst dat kennis wordt genomen. van Wat er in de Raad uh, gebeurt. Zijn dan raadsleden voldoende herkenbaar? Worden die op straat aangesproken? Voelen zich die ook verantwoordelijk. Voor het feit of ze al of niet aangesproken uh, worden? Ja, ik denk het wel. Nee, maar is ja. dat zo? Ja. ja. Nou, dat zou het al meer kunnen. Dat zou kunnen. Meer, ja. Ja. Ik denk dat de politieke interesse sowieso uh, te laag is. Ja. En uh, ik weet, in Baren gaan ze nou ook vrouwen veel meer uh, interesseren voor de politiek, die er anders helemaal niet aan denken. En uh, daar gaan ze workshops mee doen, om dan uh, ja, meer vrouwen geïnteresseerd te maken in de politiek, zodat zij ook door kunnen schuiven naar de raad eventueel. Nee, maar er is geen... Eigenlijk, en dat is het lastige van Goorlen... We hebben het te goed. Ja. Het kabbelt. We zijn best tamelijk tevreden over onszelf. We kunnen in de marges nog een beetje hè, miepen. Maar eigenlijk hebben we het te goed. En wat heb je nu? Dus de politiek... Hè, als het onderwijs acceptabel is... En de stroep, stoep is schoon en de vuilnis is niet te ingewikkeld... Hè, daar kunnen we nog een beetje over steggelen. Maar eigenlijk hebben we het te goed. En ik denk dat mensen pas betrokken raken... Als er een probleem is. Als wij in dezelfde straat wonen en ze gaan daar akelige dingen doen. Nou, je hebt ook hele recente voorbeelden, weet je wel. De antenne in Riel die ze in de achtertuin zetten. Uh, dat is een uitstekend georganiseerd verband. Hier. En ik denk dat dat meer de nieuwe tendensen zijn gaan worden. Gezamenlijk. Uh, uh, jij woont in een stuk uh, waar ze het vuil uh, uh, in verschillende containers doen. Daar heb je geen plaats voor. Daar hebben we er 200 van. Ik denk dat het gezamenlijk... Uh, Belang dat dat eerder bindt en de gemeente als een soort gezamenlijke opponent. Ik vind de vijand te groot woord. Ik denk dat mensen hebben dan meer neiging tot op te staan. Als het goed is, is het goed. Ja, maar ze kunnen de politiek ook zoeken om, als ze goede ideeën hebben... om in ja. samenwerking dingen voor elkaar te krijgen. Mijn probleem is dat we voortdurend roepen... wij willen goede, nieuwe, innovatieve, creatieve ideeën. En ik loop best wel eens op straat bij uh, gewoon... Hè, en dan denk ik van, uh, maar ik zie eigenlijk ook niet de vreselijk innovatieve, spannende ideeën waar wij allemaal op wachten. Van, uh, uh, nou ja, dan heb je, je hebt wel wat evenementen in het centrum van de ondernemers en wat cultuurdingen van zingen en doen. Maar eigenlijk nou, vind ik, ik nog niet. Ook, nou, ook niet zo spannend als ik denk. Ik denk dat bij de mensen ja zelf. Gebeuren er op dit moment heel veel nieuwe dingen. Alleen die zien, die zien wij nog niet allemaal. Maar ik denk dat mensen veel meer zelf dingen gaan organiseren. minder afwachten. Mag ik een voorbeeld aan de orde stellen? Bijvoorbeeld de twee richtingsverkeer op de Tilburgseweg. Daar blijkt, hè, Veilig Verkeer in Nederland is daar uh, volop mee bezig. 500 handteken, noem maar op. Het is echt een onderwerp wat de, waar de meningen over verdeeld zijn. En waar heel veel mensen een uitsproken oordeel over hebben. Waarom pak je dat niet aan als politiek om te bevorderen dat er op, in maart dus veel meer mensen naar de stembus komen. Door daar meteen een soort referendum aan te verbinden over dit specifieke onderwerp. Dat je kunt gaan stemmen en dat je dan tegelijkertijd ook een stem kunt uitbrengen over deze kwestie. Maar het lastige met dit voorbeeld, vind ik persoonlijk... Want als je me eerlijk vraagt, ik ben centrumbewoner... en ik denk, beide kun je doen en kun je laten. Er zijn dingen voor en tegen... De raad heeft ingestemd met het tweerichtingsverkeer. Wij als fractie, op grond van de overwegingen van de centrummanager zei het hele centrum wil dat. Ja, blijkbaar toch. Uh, blijkbaar dus niet. Nee, ja. Dus dan moeten we dus ja. het besluit als het ware terugdraaien. En dan moet je dus zeggen van, we moeten... Nou, dus nou ja, ik, heb, dat, moeten ik vind ons, het lastig hoor. We moeten ons baseren op het uh, advies wat ook door een werkgroep ja. uh, uh, naar voren is gebracht. Ja. Dat, dat kan ik ja. volgen, maar nu blijkt er gewoon... dat, dat er enorm veel commotie aan het ontstaan ja. is over ja. dit onderwerp. Nee, Gebruikt dat, zou ik zeggen, om de, te bevorderen... dat er ook ja. uh, in maar maart mensen, veel meer mensen naar de stembus komen... Dan er anders zouden zijn. Dat klopt, maar dan klopt. denk ik ook dat er wel... Uh, betere uh, uh, voorlichting gegeven moet worden. Wat dan precies de plannen zijn... zonder dan alleen maar te zeggen van... ja, ja ik ben tegen. Nee, maar daar ja. ja. heb je er nog een halve maand de tijd voor. Er zit voor. natuurlijk wel een nuanceverschil in... of je voor of tegen bent... als je niet precies weet waar je het over ja. hebt. Nee, dus nee moet maar, wel. Maar dat het, is als je, je zou gaan zeggen... we gaan uh, inspraak... beperken tot ja of nee. Hmm. Maar wat mij opgevallen is juist... Uh, bij de discussie over de Tilburgse Weg, die zogenaamd over de Tilburgse Weg ging, maar die bleek in de uitwerking over een veel breder gebied te gaan, zonder dat dat iemand van tevoren duidelijk was, tenminste, deze onnozelaar was dat niet duidelijk. Uh, en ik heb toen geprobeerd er een item van te maken voor dit programma, door te zeggen: Ik zie een aantal namen die in een werkgroep gezeten hebben, die dit hebben voorbereid, en daar staat achter uh, bewoner van, en daarmee vertaald vertegenwoordiger van. Mm -hmm. Geen van deze mensen was bereid in de uitzending te komen... terwijl ze benaderd zijn, maar dat mocht niet rechtstreeks... want uh, waar zij woonden was geheim, uh, bleek. Dus dat moest via uh, de grafie. Uh, ja, geloof het maar... En anders kan ik je die apart. e-mails laten zien. Ja. Dat is ook gevoelig onderwerp. Ja. Nee, maar dat vond ik nou daar ook het beperkende aan. Ik ben een heel groot voorstander van betrekken van mensen... die ermee te maken hebben in besluitvorming vooraf... om ideeën te genereren. Maar je moet niet te snel zijn met mensen bestempelen... tot vertegenwoordiger van een uitspraak doen namens een, een bepaalde groep... en daarmee als raadsleden op het verkeerde been gezet worden... dat je denkt van... Oh, daar is blijkbaar overleg uh, geweest en er is een afvaardiging geweest van een buurtvereniging, van de scouting. Want die heeft een bestuur en heeft daar een bepaalde procedure voor. Dus daar kunnen wij zeggen: Dit is de mening van de scouting. Maar van bewoners is dat vaak veel het moeilijker. Het is niet zo ongenuanceerd als je het schetst hoor. Ik zeg nou wel: Wij baseren ons op de centrummanager. Maar er zijn wel degelijk bijeenkomsten geweest waar gewone mensen, zoals wij, bijgezeten hebben. En. Dan moet ik er toch wel bij zeggen dat Veilig verkeer in Nederland toen, uh, laten we zeggen, niet optimaal vertegenwoordigd was. En dat ze nu als uh, een beetje, ja, moesten naar de maaltijd, wil ik niet zeggen. Maar die zaten op een eerder stadium, waren ze niet optimaal vertegenwoordigd. Dus nee. daar heb ik ook al een beetje een dubbel gevoel Nee, van. Maar, maar gaat het daar juist niet om? Je verwacht van vrijwilligers mm -hmm. dat die in staat zijn, en vaak ingewikkeld besluitvormingsproces, dat ze daar keurig op afgepaste maat. Op tijdstippen die ertoe doen, een mening te berden brengen, die dan verder in het politieke besluitvormingsproces kan worden meegenomen. Dat zijn allemaal amateurs, die bewoners, en jullie zijn, laat ik hopen, de professionals in de besluitvorming en weten hoe het gaat. Misschien moet je wel als raadslid wat meer moeite doen, apart. ...van georganiseerde bijeenkomsten... ...om die meningen naar boven te krijgen... ...om die verdeeldheid die er bestaat... Nou ja, ...helderder in beeld te krijgen. Nou, ik heb wel met mensen gesproken daarover. Ja, ja, het ja, is niet ook. zo dat we daar nee. helemaal... Uh... En er is, er zijn Ik proberen ook... jullie uit te lokken. Ja, ja. <laughs> er is ook een, een, bijeen... bij is ook een bijeenkomst geweest... <laughs> ...op het gemeentehuis... ...waar die plannen gepresenteerd zijn. Meerdere uh, uh, avonden overigens... ...waarin ook... Uh, uh, ...aangegeven is dat iedereen binnen kon lopen. Er waren ook... Uh, echt planologen bij die konden uitleggen wat, wat de bedoeling was. En er waren verschillende situaties geschetst. En daar werd ook over gediscussieerd van wat zou dan de beste zijn... of moeten we niks doen of moet daar nog een... Dus er is wel gelegenheid toegegeven. En dat wil niet zeggen dat, dat er nu niks aan de hand is. Dat wil ik uh, niet, uh, nee, niet zeggen. Maar... maar ik denk wel dat er uh, af, op, in het voortraject al heel veel gedaan is. En dan moeten wij als raadslid, moeten wij ons daar toch uh, op uh, ja, nee, nee, Maar oriënteren. daar gaat het mij nu juist om. Als die inspanningen gedaan zijn... en mm -hmm. aan het einde dan toch er een behoorlijke groep lijkt te zijn... die zich onvoldoende herkent in zo'n zo besluit... is dat, ja, er zijn altijd mensen die zijn nooit tevreden... of is dat, misschien hadden we iets anders moeten doen... om dit te voorkomen. Had je iets anders kunnen doen... Of zeg je oh nee, we hebben ons best gedaan, klaar en we zien wel bij de verkiezingen of nou, dat. Ik ben geaccepteerd het met wordt. helemaal eens. De gemeenten, want die leren ook echt bij hoor, van voorgaande processen. Die doen echt het best om het zo zorgvuldig mogelijk ja. te organiseren. Met zoveel mogelijk mensen, goede informatie. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet ingehuurd om de gemeente te verdedigen. Maar eerlijk en zinnelijk, die doen wel authentiek haar best om goed te communiceren. Duidelijke beelden, alternatieven. Even maar, dus eerlijk. Ik denk, ja, dat, dat, zal, dat is ongetwijfeld zo. Hmm. Maar ik denk dat pas als het duidelijk is, als men in de krant leest... van, hé, hey, ja. er komt twee-richtingsverkeer uh, twee op de weg, dan schiet men ja. ineens wakker, denk ik. Nou, maar men is niet geïnteresseerd in dat hele voortraject van... Het is van... natuurlijk al wel eerder geweest. Hè. We hebben eerst de, de discussie gehad over uh, te, door de Prinsessenstraten... Uh, een, een ja. terugvloeiing uh, van het verkeer te krijgen... Daar is gigantisch op geargeerd. Uh, ja, yes. ge ja. ge ja, mensen met name zijn daar, door, met name de omgeving, de, die precies, daar ben, ja, natuurlijk. Ja, ja. En dat is, dan kom je eigenlijk ook weer terug op het verhaal van... op het moment dat het in je straatje ja. goed gaat, dan heb je niks te klagen. En op het moment dat er noodzaak is, dan weten ze je wel te vinden. Dus dat zijn wel... Tildesweg vind te... ik toch iets anders. Omdat daar kennelijk toch een veel grotere groep uh, ja. uh, nu, zeg maar, uh, een idee over heeft. Uh, terwijl die prinsessenstaten, <laughs> ja, er zijn... Eerlijk gezegd vond ik het allemaal prima. Maar als, als de bewoners van het Toranjeplein daar groot en, en van die staat... daar overwegende bezwaar tegen hebben, dan, vind ik dat, dan moet daar ook naar geluisterd ja. worden. Maar dit is toch een, een onderwerp wat, wat ja. veel het meer. Enige, uh, wat, wat ik wel jammer vind in, uh, in dit verhaal is dat uh, Veilig Verkeer Nederland zich nu eigenlijk een soort van als actiegroep opwerpt ja. en niet meer op die adviserende rol gaat zitten. En dat vind ik toch wel uh, heel jammer, waardoor je ja, wat meer ja. die confrontatie opzoekt. Terwijl uh, ja, ik dan toch liever ben van dialoog en uh, ook het, en verbinding. Het, de verbinding. Het ik, ik denk dat ja. we dan weer terugkomen op het verhaal van dat de de de Frank. ja de ja. maar uh, Er moet meer verbonden worden. Het stukje, verband, het stukje informatie, wat dan de bedoeling is, dat miste ik compleet op het moment dat ze op uh, de hovel stonden. Het was echt alleen maar bent u voor of tegen. En dan vind ik die nuance, die, die vind ik dan toch wel belangrijk... dat ja. mensen een oordeel kunnen geven over wat gaat er dan precies gebeuren. Want de ja. van Nederland, dat zei ik zojuist al... toen het inhoudelijk hun deskundigheid, hun adviesfunctie gevraagd werd... was die niet optimaal aanwezig. Wat bedoel je dan? Die waren niet, uh, toen uh, Eén meneer, die was wel of geen vertegenwoordiger... die waren het onderling niet zo goed eens... Dat zijn allemaal mensen natuurlijk. Maar het maakt wel een aparte indruk, vind ik, dat ze nu, nu strakke actie voeren. Terwijl toen het er echt over ging, toen waren ze met nou ja. excuus te laat, de overweg dicht. Nou ja, ja. fijn. Zo. En dan denk ik, ja. ik nee, ja. was daar ook niet helemaal van onder de indruk. Maar als nu blijkt dat er een, dat er een, een, een verhaal komt wat echt duidelijk vanuit de bevolking komt, waar aangegeven wordt... Wij zijn tegen omdat. Ik vind wel dat dat meegenomen moet worden. Maar dat zal ook zeker gebeuren. Want daar heb ik alle vertrouwen in, in, in de Raad. Dat die twee zaken wel naast elkaar gelegd worden. En dat we er opnieuw moet, naar moeten gaan kijken. Ik denk dat dat zeker. Uh, dit is niet iets van. Nou, uh, we hebben er al A tegen gezegd, dus het volgende gaat gewoon door. Als je genoeg lawaai maakt, was er echt wel geluisterd. Zeker. Nou, dan gaan sommige mensen lawaai maken. Wij zijn natuurlijk neutraal als programmamakers. Maar we hebben nog een tweede onderwerp dat ook aan bod moet komen. Bovendien ja. hadden we jullie beloofd om half acht weg te mogen. En jullie hebben zelf langer doorgepraat. Want dat oh. schijnt een vrouwelijke eigenschap te zijn. Zo, dan mag ik nergens meer komen. We ja. bedanken ja. dus jullie natuurlijk heel hartelijk. En ik heb een muziekje gekozen. Moet ik eerlijk van bekennen vooral op de titel. Dat is van Jerry Grieby, die ik niet kende. Oh dear, what, what can the matter be? Women are wanting to vote. Vrouwen willen oh, stemmen. Dear, what can the matter be? Dear. Dear, what can the matter be? Oh, dear, what can the matter be? Women are wanting to vote. Oh dear, what can the matter be? Dear, dear, what can the matter be? Oh, dear, what can the matter be? Women are wanting to vote. Women have husbands, they are protected. Women have sons by whom they're directed. Women have fathers, they're not neglected. Why are they wanting to vote? Women have homes, there they should labor. Women have children whom they should favor. Women have time to learn of each neighbor. Why are they wanting to vote? Oh.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 Women have reared all the sons of the brave Women have shared in the burdens they gave Women have labored this country to save And that's why we're wanting to vote Oh dear, what can the matter be? Dear, dear, what can the matter be? Oh dear, what can the matter be? Why should men get every vote? Nou, dat is duidelijk. Heel gore stemt. En vrouwen willen dat ook heel graag doen. Als ik het lied goed begrepen heb. En ik moet een fout uh, rechtzetten. Ik noemde iemand Jasper Snels. Die helemaal geen Jasper Snels blijkt te heten. Dit is Jochem Sparla. Maar die is natuurlijk net zo van harte welkom. En Gijs van der Wielen. En we gaan met hen praten over het besluit dat uh, heel binnenkort in de gemeenteraad gaat vallen. Dat zij hun clubhuis kunnen gaan aankopen. En natuurlijk willen we ook graag weten wat doet de scouting nu eigenlijk in een tijd van een jeugd die verloren loopt op straat. En ik weet al niet meer wat voor sombere beelden wij daarbij moeten denken. En ik denk dat we best eens wat optimistische verhaal vanavond kunnen horen. We kunnen u eerst vertellen over hoe dat nu eigenlijk gegaan is met die aankoop van dat gebouw. Er is in het verleden wat commotie geweest rondom uh, huurbetalen, uh, gelijkheid met Riel. Uh, en toen... Zag het er allemaal heel ingewikkeld uit, kan ik me herinneren, van twee, drie jaar geleden. En nu opeens voor één euro krijgen jullie een prachtig gebouw. De geschiedenis gaat, Jochem, ik kan het direct uit het recentere beter aanvullen. Het gaat eigenlijk al heel lang terug naar een gemeentelijke herindeling rond 1997. Waarbij de gemeente en scouting ook al rond de tafel hebben gezeten voor eigenlijk een zelfsoortgelijk plan. Om voor een euro het gebouw, of toen een guld het gebouw, over te nemen. Uh, dat is toen niet doorgegaan. Hè. De, de, de gemeentelijke herindeling ging ook niet door. En eigenlijk zijn toen die plannen eigenlijk in de ijskast gekomen. Maar dat was wel een eerste aanzet om in ieder geval vanuit scouting eens na te denken en over van wat is privatiseren voor ons. Dat is inmiddels dus twintig uh, jaar geleden, als ik het even goed ja. zeg. Dus zo lang liggen die plannen er eigenlijk al. Dus uh, ja, en recenter, uh, daar kan Jochem denk ik even beter aanvullen dan onze secretaris. Nou ja, goed, recent is er uh, vanuit de gemeente een wens gekomen om uh, opnieuw te kijken naar allerlei subsidie. Uh, Back to Basic is daar een onderdeel van, waar morgen versie 2.0 in besproken wordt. En um, nou, een van de onderdelen daarvan was dat ze een andere invulling uh, wilden geven aan het subsidiebeleid uh, aan Scouting Goorlen. Um, wat voor een groot deel uh, bestaat uit het subsidiëren van de huur, waarbij het gebouw uh, van de gemeente is. Nou, toen is gesproken, bijna twee jaar geleden... om die subsidie op te schorten, maar de huur in stand te houden. Nou, dat hebben wij op dat moment door laten rekenen door onze penningmeester. En dat ja, zou letterlijk de ondergang van Scouting Goorlop betekenen. In ieder geval in de vorm die wij kennen met een, met een betaalbare contributie. Daar hebben we toen dus tegen geprotesteerd. Zijn we ook met een actie bij het gemeentehuis geweest... En uh, toen is vanuit de raad uh, het, de opdracht gegeven aan het college. Ga onderzoeken of privatiseren een mogelijkheid is. Nou, daar hebben wij de afgelopen uh, jaren, maanden uh, goed contact over gehad uh, met de gemeente. En die optie hebben we doorgerekend zoals hier, uh, zoals hier nu ligt. En dat is een uh, uh, veel haalbaardere optie dan, uh, nou, dan het vorige voorstel. Um, ja, waarbij wij denken dat dit een heel constructieve oplossing voor de toekomst is waar we mee vooruit kunnen. Want jullie worden nu verantwoordelijk voor het onderhoud. Ja, in feite, dat verschil met de vorige ja, situatie. Ja, eigenlijk wel. Dat is het grote verschil. En je betaalt geen huur meer en je krijgt geen subsidie meer... die groot deel van de huur dekt. Dus jullie gaan er financieel wat op achteruit, ja. neem ik aan. Ja. Maar jullie hebben gezegd... We nou, krijgen ja, ook goed, meer dingen uh, in eigen hand. Ja, het, het, het, het grote voordeel is dat je je gebouw in eigen hand uh, mag hebben. In zoverre is dat een voordeel dat het natuurlijk ook fijn is... om verzorgd te worden door de gemeente... Um, en we hebben altijd een hele goede band gehad met de gemeente en met de, onderhoud, uh, ja, de verantwoordelijke voor het onderhoud daarin. Dus daarover hebben we gewoon niet te klagen gehad. Um, maar goed, er moet iets gebeuren. En uh, de gemeente heeft een bepaalde wens uitgebroken, uh, uitgesproken en daar kun je verschillende invullingen aan geven. Dan lijkt ons dit uh, een goede optie. En ja, inderdaad, het gaat, wat, uh, het gaat ons wat kosten, maar, uh, dat, kan ja, dat, maar. Dat, dat, dat, dat mag dan ook. En de huren vanuit de gemeente brengen natuurlijk altijd een stukje onzekerheid met zich mee. Met name na de gemeenteraadsverkiezingen dan zien we toch vaker dat er moet nieuw beleid komen. En dat is natuurlijk ook te begrijpen uh, wat weer onzekerheid met zich mee kan brengen. En nu kunnen we wel zeggen met het huidige plan dat er ligt. We hebben voor de komende jaren gewoon echt zekerheid ons gebouw. En we kunnen zelf invulling aan geven, ook hè, naast een stukje onderhoud. Maar ook van, uh, willen we kijken naar een stukje extra inkomsten wat we dan kunnen verhogen. Het kost meer geld, maar we kunnen ook zelf natuurlijk verder gaan kijken van, maar kunnen we het misschien een stukje verhuren aan derden? Uh, ja, we kunnen eigenlijk gewoon wat dat betreft ook gewoon een stuk creatiever worden. Dat, dat deden jullie toch al? Ja, wij verhuren aan derden. Maar met een uh, gebouw wat van de gemeente is, uh, kun je ook uh, te maken krijgen met opgelegde maatschappelijke inzet van het gebouw. Het wordt nu in samenwerking met Contour de Twerren al ingezet voor maatschappelijke samenwerking. Er zit een, uh, een, een groep uh, uh, allochtone dames met hun kinderen in... die eens in de zoveel tijd met wat vrijwilligers van Contour de Twerren bij elkaar komen... en daar een stukje uh, integratiebevordering doen. Uh, maar nu krijg je zelf meer uh, de controle over welke maatschappelijke inzet dat je toepast. In de loop der jaren zijn allerlei scenario's in de revue gepasseerd... Waaronder bijvoorbeeld het onderbrengen van een kinderdagverblijf voor vijf dagen in de week in het gebouw. Ja, dat zijn dingen die je dan opgelegd kunnen worden en waar je nu zelf veel meer inspraak in hebt. Of kunt gaan hebben. Maar hoe groot is jullie vereniging? We hebben ruim 150, bijna 160 jeugdleden mm -hmm. en ongeveer 50 vrijwilligers. Dus wij zitten en het, ongeveer het gebouw. Het gebouw zoals je met. het nu hebt is, is wat dat betreft groot genoeg. Ja, de capaciteit zal wel rond. Uh, nou. Rond de 200 kinderen mm -hmm. hebben we de capaciteit al qua gebouw. Dus we kunnen ook daar voorlopig wel echt vooruit. Ja. En, en de ja. jeugd is dan 6 tot 16? Of 5 tot 21. 8, 5 tot 21. Uh -huh. en, uh, en, en de meerderheid is dan aan de jongere kant. Of juist? Uh, ja, de, ja. De, de jeugdleden zijn met name toch de kinderen tussen 5 en de Elf. 11 12 jaar. En dan, uh, dan zie je wel dan ga je verschuivingen krijgen die, uh, die eigenlijk. Uh, uh, Zorgen dat de groepen, de, de hoogste groepen, iets minder leden hebben. Maar dat we toch een mooie verdeling hebben. Ik denk onder de elf is ongeveer twee derde. En boven de elf is nog een derde. Dus dat is toch nog wel aanzienlijk. Ja. Nou, nu zie ik in elke gemeente uiting zo ongeveer staan. We hebben een prachtige verenigingsstructuur in, in Goorlen. Heel veel van dit en van dat en van zus en van zo. Komt zo'n discussie dan bij jullie over als steuntje in de rug. Wat de afgelopen jaren is gebeurd. Van ja... Dat is inderdaad dat krijgt, een praktische invulling. Of nou ja, uh, we snappen dat het financieel staat zoals het staat. Maar eigenlijk hebben we wat meer nodig. Jullie, he jullie hebben in feite een taak uh, impliciet uh, gekregen om, uh, om jongeren op te vangen. Om daar een zinnige tijdbesteding uh, aan te geven. Om ze van de straat uh, te houden. Om ongelukken uh, te voorkomen. Uh, dat zijn toch de verhalen die, daar, uh, die daarbij horen. Hè. Dus het reikt verder. Dan gewoon gezellig uh, een aantal dingen met, uh, met kinderen doen. Uh, klaar? Uh, ja, uh, uh, nou het, vers het verschil wel uh, tussen, tussen scouting en echt een jongerenwerk is... is dat um, de doelstellingen die wij bereiken komen niet uh, zozeer... dat is niet het doel van scouting... maar die horen bij de manier waarop scouting werkt en waarop scout wat scouting is. En wij zijn geen jongerenwerk om probleemjongeren aan te pakken. Nee, wij doen activiteiten met jongeren die dusdanige inhoud hebben, waardoor het effect wordt dat jongeren hmm. zich ehm, nou ja, uh, uh, een beter, to een beter voorbereid worden op hun toekomst. Ik, ik denk ook echt wel dat, dat, dat, dat bijvoorbeeld een stichting Jong, met name ook een signalerende en de jongerenwerkers hmm. die daarbij horen een, een heel erg signalerende functie hebben en wij uh, uh, hebben een spel waarin kinderen zich kunnen, wat Jochem eigenlijk ook zegt, kunnen ontwikkelen. En waar we natuurlijk uh, als, als leiding zijnde, of als de begeleiding onderling naar kan kijken. waar als een ontwikkeld kind zich en natuurlijk ook met, met ouders ook over kan hebben. Maar het echt duidelijke signalerende functie uh, uh, in de harde zin van het woord ligt natuurlijk niet helemaal bij scouting. En wat, wat doen jullie dan als jullie problemen signaleren? Nou, die, die geven jullie, neem ik aan, wel door naar het. Uh, het open jongerenwerk of, of waar gaat dat naartoe? Nou, in eerste instantie worden, worden uh, problemen die zich binnen de scouting uiten. Nee, maar als je uh, ziet van kinderen uh, in, in jullie groepen uh -huh. uh, van jeugd die, die kennelijk ergens mee zitten en tegen problemen aanlopen. Ja, die worden in, als, als dat mogelijk is met de ouders besproken. Als de, uh, de, de problemen zich dus niet uh, tussen het kind en de ouder... Uh, uh, ...bevinden. Wij hebben ook een aantal contactpersonen... ...vroegsignalering heet dat. Ja, ja. Dat zijn mensen die dus inderdaad ook geïnstrueerd zijn... ...om daarmee om te gaan. En die, daar kunnen wij eventueel contact mee opnemen... ...of de kinderen aan, uh, aan doorverwijzen... ...die wat beter uh, bekend zijn... ...in de professionele ondersteuning. Maar die mensen hebben ook in eigen huis. Er zijn twee mensen die dat uh, voor ja, ja. ons doen. En we hebben ook nog een vertrouwenspersoon... ...en daar kunnen ook mensen nog eventueel terecht. En natuurlijk kan het ook zijn dat, dat kinderen zelf... ...naar leiding te komen en daarin... ...dat leiding naar... Uh, ik ben, een, ik ben een groepsbegeleider uh, ad Interim en samen met mijn collega uh, kunnen wij dat soort signalen natuurlijk ook oppakken en met de leiding bespreken van gods, hey, wat, wat is het verhaal en wat kunnen wij voor jullie betekenen. En juist uh, mensen wijzen naar eventueel dat soort contactpersonen en dat, dat is heel laagdrempelig, maar ik denk dat het, het grootste doel voor ons is om spelende wijs met kinderen om te gaan tot een stukje volwassenheid. Dan kun je daar gewoon iets meer van vertellen. Want we zitten nu meteen aan de sombere kant van het kanaal. Dan neem ik ik weet niet wat. Hè, dat, het lijkt mij toch een iets positieve verhaal dat jullie kunnen vertellen. Nou, het is, het is ook uh, verre van somber. Want ook uh, wat u zegt, de taken die je daarmee door een gemeente. Uh, soort van te zaakjes dus is bedeeld krijgt. Uh, moet ik zeggen dat we daar van de gemeente ook heel positieve feedback op krijgen. van hoe dat het gaat. Dus um, de, de wijze waarop. wat scouting is, wat wij doen en hoe wij het doen. daar krijgen we heel positieve feedback op. Dus het. Het verhaal wat we nu heel even een klein beetje af willen sluiten... is een heel praktisch en financieel verhaal. Um, ja, goed, wat scouting, uh, wat scouting doet... Scouting is een uh, wereldwijde jeugdorganisatie. Um, uh, en ook uh, in Nederland heel goed en professioneel vertegenwoordigd... door Scouting Nederland. En um, wij bieden uh, ja, uh, actieve en, uh, en spelactiviteiten aan... aan jeugd van uh, 5 tot 21. Waarbij dat in de loop van je carrière... je uh, ja, verschillende... Speltakken doorloopt en een speltak hoort bij je leeftijd en mogelijkerwijs bij je geslacht. Um, en in de loop der jaren wordt, uh, ja, worden jouw vaardigheden uh, bijgebracht. Praktische vaardigheden, sociale vaardigheden, uh, spelvaardigheden. En word je ook steeds zelfstandiger gemaakt. Dus er komt steeds minder leiding per kind. Soms uh, uiteindelijk gaat het over in bugleiding. De laatste jaren, dus 18 tot 21, draai je zelfstandig. Maar wel met een uh, daar ook bijhorend programma... wat ook zich door de jaren heen aanpast aan de leeftijd... en aan de belevingswereld en de vaardigheden van de kinderen. Dus in, in, in, je, je moet je voorstellen dat kinderen van vijf... gaan bijvoorbeeld bezig zijn met, uh, uh, met knutselen... en met, met, met, met, met, met tochtjes lopen, met de leiding erbij. En als je wat ouder bent, dan, dan kun je misschien zelf iets organiseren. Een stukje outdoor. Ik vind andere, alle kinderen leuk, een GPS-tocht. Maar uh, high ropes... Dat hoort meer bij kinderen van 14 Er zit ook echt een doorlopende leerlijn in. En een stukje verantwoordelijkheid uh, zelf uh, uh, uh, uh, creëren, zal ik maar zeggen. En dat is een beetje wat, wat scouting biedt. En dat echt allemaal in spelvorm. Het was in principe één dagdeel in de week? Of, ja, dus het wij draaien met alle leden op zaterdagmiddag. Uh, tussen half twee en half vijf. En daarin zijn wij ook wel, um, nou niet uniek, maar wel zeldzaam. Dat wij met alle leden tegelijk draaien. Heel veel scoutinggroepen verdelen dat omdat ze een kleiner gebouw hebben of te weinig leiding. Dat maakt het bij ons ook heel leuk dat je als uh, jonge lid ook al de volgende groepen een klein beetje ziet op de zaterdagmiddag. En ook eventueel terug kunt kijken. En dat, uh, dat maakt, is, is wel iets heel speciaals voor scouting geworden. En dat zorgt ook voor een stukje saamhorigheid binnen, binnen de vereniging natuurlijk. Hè. De mensen zien uh, elkaar, kennen elkaar en dat... Uh... Ook met, met leiding onderling dat we daar uh, natuurlijk heel veel profijt van hebben. Als we maar met maar betekent dat betekent dat het gebouw zes dagen in de week uh, leeg staat? Ja. Ja. En we dus kunnen verhuren. Ja, ja. En dat dus een kinderdagverblijf in kan... Nou ja, wij verhuren, uh, wij verhuren het gebouw heel veel. Maar. Wij verhuren het gebouw dus ook uh, voor specifieke doeleinden. Het, mm -hmm. mag, uh, het, het wordt niet verhuurd voor feesten en partijen. Nee, nee maar ja, absoluut niet. Maar studentengroepen zitten er wel eens begrijp ik. Er zit één keer per jaar een, uh, een hele nette uh, student. Maar die groep. zitten er ook met een sociaal doel. Want die komen ja, ja. ook ieder jaar met een, uh, met een ja, taak. Productieweek ze... is dat, geloof ik ja. ook. Hè? Maar het is ja. geen uh, ontgroeningsweek of zo. Nee. Het is echt, gewoon, echt een hele ja, ja. leuke groep mensen die ook iets sociaals terug doen voor het dorp. En het is natuurlijk ook zo dat, dat de uh, groepen behouden een zaterdag ook natuurlijk uh, weekendkamp hebben. Die vinden ook plaats in het gebouw. Uh, maar er zijn ook natuurlijk uh, praktische zaken als een vergadering. dat leidingen mm -hmm. kan ja. vergaderen. En dat, uh, dat moet ook gebeuren. En uh, ja. het bestuur en uh, onderling. Dus het gebouw wordt inderdaad. Uh, kennen natuurlijk wel een ja. ruime mate van leegstand. Ja. Maar het wordt ook wel ge oprecht gewoon goed gebruikt voor het ja. doel wat het heeft. Nou, en de verhuur is voor ons altijd een heel belangrijkste inkomstenbron geweest. Waardoor wij kunnen doen wat we, wat we doen. Ja. En wij verhuren heel veel aan, aan scholen voor, voor zomerkampen en aan andere scoutinggroepen. Dat is ja. één grote uitwisseling door heel ja. Nederland heen. Waarmee dat ook het gebouw dan weer ingezet wordt ja. eigenlijk voor het doel waar het, ja. waar het voor is. Dat heeft natuurlijk wel het, het voordeel. Nu, mainframe is natuurlijk een discussie van de bezettingsgraad van het gebouw. Die discussie zou die bij jullie natuurlijk op eenzelfde manier zijn gaan ontstaan. Daar ben je nu ook meteen in één keer vanaf. Ja, jullie ja. zijn verantwoordelijk voor de bezettingsgraten en voor de financiële consequenties daarvan. Punt. Dat klopt. Ja. Dan lukt het niet. Nou ja, dan hebben jullie een probleem. Ja. ja. Waar. Maar daar ja, gaan wat ik van de, dat de scouting is. ook bijzonder te waarderen vind, is de zijn de sociale of de maatschappelijke activiteiten. Bijvoorbeeld uh, jullie optreden bij uh, dode herdenking en dat soort activiteiten. Uh. Ja, dode herdenking, uh, lentement, heel veel. Zeker onze ouderen, Jeugdleden zijn heel vaak ook ingezet als, als hulp bij uh, dorpsactiviteiten. Nou, Waardoor mee aan de intocht van Sinterklaas, ja, ja. aan de uh, theatershow, aan, uh, aan de ja. dode ja, al dat soort dingen. Dat, dat, hoort, dat groepen, hoort bij scouting. Maar groepen ja. weten ons makkelijk te vinden. Of andere verenigingen ja. ook voor uitlenen van materialen. De voor loopgroepen vraagt regelmatig iets. We hebben natuurlijk een goed geoteleerde keukenvoorziening... waarin groepen vragen mogen bij pannen lenen. Allemaal in het dorp. En dat doen we eigenlijk... Daar zijn we ook wel, daar zijn we ook wel bekend om. van We kunnen ook, ook mensen leveren. Ook in, in begin beginjaren, bijvoorbeeld bij het midzomerfestival... Uh, we zijn eigenlijk heel, bij heel veel zaken betrokken geweest, en, uh, ja. of nog steeds betrokken. En, en dat een, is denk ik heel in, in de samenwerking met het jeugdvakantiewerk en met ja. het kelderke. Ja. Uh, ook twee, uh, uh, nou ja, in de breedste zin van, uh, van het woord, jeugdorganisaties. Uh, het kelderke is natuurlijk uiteindelijk een uh, vrijwilligersorganisatie bedoeld om laagdrempelig een, uh, een, een sociale omgeving voor jeugd uh, uh, te realiseren. En uh, nagenoeg alle vrijwilligers van het kelderke zijn vrijwilligers van de scouting of geweest en andersom. Bij het jeugdvakantiewerk is het, uh, is het de, de, de kern, de organisatie, zijn uh, sommig, soms ook scouts, maar ook een heul hoop niet. Maar zeker in de week zelf ja, lopen er heel veel vrijwilligers van, uh, van scoutinggolen rond, maar ook jeugdleden. Ja. Maar je noemde het al aan het begin van uh, bij het nieuws van uh, Brechtje en uh, Noordje... De brouwer die ook lid zijn geweest bij jullie en nu Nederlands kampioen uh, ja. zwemmen, geloof ik dat het is, hè? Ja. ja. Hebben jullie nog meer kampioenen geleverd? Hebben wij nog meer kampioenen geleverd? Um, nee, niet in, uh, in ieder geval niet in de in de ah, ja. in de Goorlisse sport. Um, maar de, de, de sport, sport en scouting is altijd een beetje een moeilijke combinatie... omdat zich dat qua tijd heel erg, elkaar ja, heel erg bijt. Tijd, ja. um, waardoor dat je niet zoveel beroemde sporters uit scoutingwerelden zult halen. Maar wat je, ja, wat je wel merkt is dat je aan wat je in je, in je jeugd bij scouting leert... Uh, daar heb je de rest van je leven gewoon heel veel aan in je, in je dagelijks leven. En het, het werken samen met mensen, samen activiteit verzinnen, uitvoeren, evalueren... Uh, ...dingen in teams doen, ja, je, je wordt er gewoon een stuk zelfstandig ja. en sociaal ja. van. Ja. Ja. En die aanvals aan de onderkant van nieuwe jonge leden... ...zijn dat eigenlijk kinderen van vroegere leden of jongere broertjes, zusjes? Of het is heel het divers, het zijn uh, oud leden of leidingen, leiding geven die zeggen van... ...gods, wij hebben zo'n leuke tijd gehad, daar willen wij onze kinderen ook bieden... ...en die melden zich aan... Maar we hebben ook uh, gelukkig een, een stormachtige groei maken we weer mee van een wat mindere periode waarin we rond de 100 leden zaten naar eigenlijk in uh, vier jaar tijd uh, toch uh, een, uh, een ledenaantal van rond 160 en eigenlijk nog steeds groeiende. En daar zijn we denk ik heel trots op omdat we denk ik iets anders bieden dan een, een computerspel. Wat hè, tegenwoordig zijn we allemaal digitaal bezig. Facebook. Uh, we laten vandaag nog in de krant denk ik dat heel veel mensen uh, verslaafd zijn aan hun telefoon. En wij bieden denk ik een uh, heel mooi alternatief door kinderen weer buiten te brengen. Of als het niet buiten is om het samen te doen. En dat maakt denk ik scouting juist heel bijzonder. En het uh, ene kind kan heel goed uh, sporten en is heel goed in voetballen. Waarin we een, een sportdag hebben. Maar de week erop is het juist het kind en de beurt... die heel goed is in uh, ruimtelijk inzicht. En uh, weer met, dan met een andere, uh, de pionier of het joggen, zoals we dat noemen. Dat, uh, het andere kind is daar heel goed in. En dat maakt er denk ik ook voor dat het voor alle kinderen... echt ontzettend leuke uh, tijd is binnen scouting. We zien jullie daar ook dan de verklaringen voor die hernieuwde groei? Dat die belangstelling toch weer terugkomt voor iets anders? Um, dan, uh, ja, dan... het, is, het werkt heel aanstekelijk. Um, je, je, over het algemeen is het mond-op-mond uh, -mond reclame of nee. zien ze iets of horen ze iets in de klas. We hebben vorig jaar meegedaan aan Sjoch Sportief. Dat is een, um, een initiatief waarbij kinderen op de basisschool min of meer verplicht worden om vier keer of een aantal keer in ieder geval bij een sportvereniging of een uh, uh, hobbyvereniging te gaan kijken. En scouting was daar uh, twee jaar terug onderdeel van. En dan kunnen dus kinderen eens een paar weken gaan kijken of ze dat leuk vinden. En dan blijven kinderen doorhangen. Het werkt ook heel veel met vriendjes en vriendinnetjes. En uh, ja, soms krijg je ook nog wel een aanmelding uh, van, uh, van buiten de deur. Um, ja, Scouting heeft de laatste, nou denk ik wel tien jaar, heel erg gewerkt. En vooral Scouting Nederland aan hun imago. En dat outbolge imago, dat proberen we ook zoveel mogelijk te slijten. Um, want ja, dit is gewoon, wij zijn wel ook van deze tijd. En uh, er gebeuren ook, uh, uh, we hebben ook activiteiten die te maken hebben met, uh, met uh, computers en internet en smartphones en gps... En soms grijpen we even terug op wat meer, wat meer ouderwetse dingen. Ik weet niet of dat iets een wens is van de ouders, maar het is wel zo dat we dat bijna iedereen die eenmaal een paar keer bij scouting geweest, bijvoorbeeld met zo'n shortsportief, buitengewoon enthousiast is. Mooi. Want ja, ik krijg in mijn oor gepiept. Eén minuut, dus dat betekent keihard dat wij de ja. uitzending weer moeten verlaten. Ik kan alleen zeggen dat Scouting ja. echt een vereniging is om trots op te zijn... en we zijn ook echt trots op dat we dan dit uh, privatisering nu uh, mogen gaan doen... en we gaan daar met uh, volle vaart en glans uh, naartoe. Ja. Succes voor Dank u wel. Dank uh, Gijs van der Miele en Jochem <tacht> uh, Sparda. En daarvoor Penel Klins, Marij de Grote en Lieselot Franse de Main... voor hun bijdrage aan deze uitzending. Volgende week een uur literatuur... En 13 februari zijn we weer terug met de nieuwe uitzending van Goolfsje Kringen.